Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. ...nacht in de gevangenis in Scheveningen doorgebracht. Mladic zal een van de komende dagen worden voorgeleid voor het Yugoslavië tribunaal. Wanneer precies is nog onduidelijk. In de gevangenis kreeg de van verdachte oud-generaal gisteravond de ten laste legging overhandigd. Ook kreeg hij een lijst met advocaten die hem in eerste instantie zouden kunnen helpen. Verder is Mladic meteen medisch onderzocht. Premier Rutte mag van de Tweede Kamer niet instemmen met een stijging van de begroting van de EU. De Europese Commissie wil dat de begroting stijgt met 5%, maar de Kamer vindt dat percentage veel te hoog en wil dat de premier streeft naar 0% stijging. Rutte wil in Brussel vrij kunnen onderhandelen over de hoogte van het percentage. Bij een ontploffing bij een cruiseschip in de haven van Gibraltar zijn 12 mensen gewond geraakt. De ontploffing was in een brandstoftank op de kade vlakbij een cruiseschip. Tien passagiers van dat schip raakten licht gewond en konden aan boord worden verzorgd. Op de kade raakten twee mensen gewond, van wie één ernstig. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. Schrijver Gauke Andriessen heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. Andriessen kreeg voor zijn boek De Handen van Kalman Teller een sculptuur aan 10.000 euro. Met de uitreiking van de Gouden Strop is de maand van het spannende boek begonnen. In honderden gemeenten zijn vandaag op de zogeheten buitenspeeldag... allerlei activiteiten voor kinderen. Volgens initiatiefnemers is de dag belangrijk voor de gezondheid van kinderen... en kunnen ze zo contact met leeftijdgenoten leggen. Kindersender Nickelodeon zet daarom vanmiddag de tv en de website op zwart... om kinderen te stimuleren naar buiten te gaan. Het weer. Overdag veel zon en droog. Maximaal tussen 16 graden op de wadden tot mogelijk 20 in Limburg. De komende dagen blijven droog en zonnig... ...en de temperatuur loopt langzaam op. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A4 Amsterdam-Den Haag... ...tussen knopen Badhoeverdorp en zoeterwouder rijndijk ...en op de A58 Breda-Vlissingen... ...tussen knopen Prinsenville en Roosendaal. Tot zover de verkeersinformatie. <middels>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 day glory that you've gone me.